Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Juris Stubinitski met het NOS-journaal. Een kabinet met gedoogsteun van de PVV is weer een stap dichterbij gekomen. Op het CDA-congres stemde aan het eind van de middag... ruim twee derde van de ruim 4000 aanwezigen voor... Dinsdag geeft de CDA-fractie een definitief oordeel. De Kamerleden Ferrier en Koppejan, die tegen de samenwerking zijn... willen nog niet vooruitlopen op hun eindoordeel. Ze wezen er allebei op dat een substantieel deel van de CDA-leden tegenstemde. Beoogd premier Rutte zegt dat zijn kabinet zich niet arrogant zal opstellen. Om meerderheden te krijgen moet het kabinet volgens hem... niet alleen de hand uitsteken naar de PVV... maar ook naar bijvoorbeeld de PVDA en GroenLinks... Vanwege de minderheidspositie van het kabinet... heeft Rutte er ook voor gekozen het CDA net zoveel ministersposten te geven als de VVD. Rutte hoopt dat het kabinet voor de herfstvakantie op het bordes staat. Op Schiphol is aan het begin van de avond een vliegtuig... met 167 passagiers bij de landing van de baan geraakt. Er zijn geen gewonden. De Boeing 737-400 van chartermaatschappij Corendon kwam uit Turkije... Het neuswiel staat vier meter buiten de landingsbaan in het gras. Volgens Corendon speelde het slechte weer een rol en stond er veel water op de baan. Tijdens de Nederlandse dansdagen in Maastricht heeft choreograaf Christina de Châtel een gouden zwaan gekregen. Deze dansprijs is ingesteld door de Vereniging van Schouwburgdirecteuren. Directeuren. Volgens de jury is de Châtel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de moderne dans... De Gouden Zwaan wordt incidenteel uitgereikt aan dansers of choreografen... die een belangwekkende prestatie hebben geleverd. Rode JC is opgerukt naar de vierde plaats in de eredivisie... door een 2-1 overwinning in Rotterdam op Excelsior. NAC won eerder vanavond met 2-0 van NEC. Het weer, eerst nog regen in het oosten en noordoosten. In de loop van de nacht klaar het op. Morgen vrij zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het en was je Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met, Met nu de Nightwalk. Fuck, fuck, fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The On Air Dance Show. DJ Dance for TV. Radio Mario Zandvoort.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 De zaterdagavond de wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van zand. van de land in de nieuwe overlevering van ZFM's Nightwalk. En je hoort het, de tweede maand met de R erin En ik ben meteen snip, snip, verkouden. Ja, eerst mijn dochter. Die was de hele week al uh, behoorlijk ziek. En uh, nou heb ik het in ieder geval aan te pakken wat betreft de verkoudheid. Maar ik mag de pret allemaal niet drukken. Oktober, we zijn in oktober. Dag 2 van oktober 2010. En dat betekent... Uh, tot de reden van het beste van dance en R&B in de mix op de radio. De eerst volgende plaat is van Tim Burke. Naar mijn mening had de man een zomerhit voor 2010. Maar helaas was het geen zomerhit geworden. Want uh, ja, uh, de... De nummer 1 uit de Nightwalk 10 was de zomerhit Nee, nee. Wat zeg ik nou weer? Een ex-nummer 1 uit de Nightwalk 10. Dat was uh, Yolanda B. Cool. First D-Cup met We Peak Americano. Dat is uiteindelijk de nummer 1 zomerplaat van 2010 geworden. Want Tim Burke met Brom Hans had dat ook heel goed gedaan. Maar Tim Burke heeft een nieuwe plaat. Hij doet het samen met Norman Dore. En Sebastian Drums. Met de Tweet It. Het is natuurlijk gebaseerd op uh, ja, Twitter. In Amerika noemen ze tweeted, It. Wij in Nederland noemen het Twitter. Als je graag uh, wil weten wat uh, politici allemaal doen, dan uh, moet je Twitter in de gaten houden, want daar vertellen ze tegenwoordig ook. Ik hoorde uh, laatst uh, van de week hoorde ik dat uh, Beatrix tegenwoordig ook op Twitter zit. Dus uh, misschien kijk je een, een babbeltje met de dame voor. Hem. En uh, ook zometeen onderweg Tony Granalo. Gronelo met een Summer Dream, een promootje. Ik weet niet of het eentje gaat worden. In Nederland is het nog niet, uh, nog niet uh, dat, de, de plaats die ik uh, regelmatig gehoord heb. Maar bij Dance World draai natuurlijk de muziek van de wereldformaat. Tony Gronelo met Summer Dream, zometeen. Maar eerst natuurlijk die fantastische plaat van Tim Burke, Norman Dorey en Sebastian Drals met Tweet It. En straks natuurlijk een blokje met Showbiz nieuws. Zaterdagavond, de R&S Night. Tijdens deze plaat moet ik zeggen, ik heb hem nog niet in Nederland gehoord. Tony Granedo. Granelo met Summer Dreams. En is R&B. Urban of veel mensen het ook tegenwoordig willen doen. Zoals je weet, een mix van dance en R&B. We hebben plaatjes gehad en nu gaan we even lekker op de rb stijl. plaat die ook in Nederland, heb ik hem ook eigenlijk nog niet gehoord. Ja, waarschijnlijk zal die op Juice voorbij geweest zijn. Maar... Uh... Het is een plaat die uh, je ja, goed doet in Amerika. Ook al verschillende prijzen binnen in de wacht gesleept. Het is uh, Trilogy. Trilogy. En Ride right Around Time Town. The final. Ja, als je verkoud bent, dan komt het er allemaal een beetje beroerd uit. Trilogy met Ride right Around Town. Final. Dat nu op de radio. En als ik even verder ga kijken... Bruno Mars komt ook voorbij, mij. van Billionaire met Just The Way You Are. Dat Tot zometeen hier op CFM Zandvoort En natuurlijk voor de verre. NW. Nightwalk. CFM's Daily Best Best. If you come deal with me, I know it's hard trying to get it off your chest. You just gotta keep it real with me. We gon' ride till the sundown. We just having fun now. See you round a quarter to three. Gotta say much, some other boys play tough. Baby girl, know what it be? She like a gift. What more could I ask for me to get? Bubble water in the bath. I'm laughing like I'm rich. I'm a boss. Shorty is hot. She be the sauce. Know I had it rough. cut from a meaner claw. Mommy be the Bonnie, daddy be the Clyde. Baby, I'm your doctor. I'm here to prescribe. Yeah, so tell your man that you're mine now. Come with me ball, for town. a ride 'round town now. Take you for a ride 'round town.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 Opvolger van uh, Bruno Mars met Billionaire. En de opvolger was deze platen uh, met Just The Way You Are. En de For Horror tr trilogy. Een ride right around time, town, town the final. <laughs> jongen, jongen. Dat is wel de jerker dat jerker ik een uitspreek. Het is echt, als je verkoud bent, op een of andere manier... dan stopt uh, die neus, die stopt dan een heleboel klanken weg. Die prop ze weg en dan klinkt het gewoon echt vreselijk broed. CFM Zal, Wat mag de pret allemaal niet drukken. We gaan ons best doen om eventjes iets heel anders te gaan doen. NW Nightwalks, Show Facts, Show Facts, Show Facts. Wat voor leuke nieuwtjes hebben we allemaal voor je. En ik ga mijn best doen om te proberen om niet te bla... -ha -ha. Dat is nog zonder bier, hè. Want uh, bier en uh, een beetje ziek zijn van kou zijn, dat gaat echt niet samen. Het is al uh, redelijk stil rond uh, Justin Timberlake. Vooral wat muziek betreft. Hij zal wel uh, een hoop tijd besteden aan golven in zijn achtertuin en het uh, maken van films, maar muziek maken. zou je nog kunnen. Het antwoord is ja, hij was pas geleden te gast in de Late Night... met Jimmy Fallon. Een Late Night Show in de Verenigde Staten. Het was daar, uh, hij was daar om te praten over zijn nieuwe film erop, maar hij liet tegelijkertijd zien dat hij de flow nog steeds heeft. Dus uh, ja, we hebben hem eigenlijk de laatste keer eigenlijk dat we hem echt gezien hebben... was uh, samen met uh, onze Nederlandse artiesten... En via uh, ja, haar verdient hij natuurlijk ook een hoop geld. Uh, en uh, ja, als je het wilt zien moet je even kijken op mijn uh, die-site uh, www, www oh het klinkt als jaren 90 zeg. En daar kan je filmpjes zien en daar kan je ook een stukje zien van dat hij de late Night show was. Justin Timberlake dus. Uh, nog meer uh, leuke nieuwtjes. Paris is geen dom blondje. Nou, hè? En dat gaat ze bewijzen ook dat ze geen dom blondje is. Goed, ze is een aantal keer opgepakt, een aantal keer dronken... van de straatgevechten en er zijn nog meer van dat soort uh, smetten. Maar met haar nieuwe reality-show gaat Paris Hilton bewijzen dat ze geen dom Blondje is. Dus let op. Dit wordt niet iets als de Simple Life... waarin Paris een uh, kitscherige versie van zichzelf speelt. We willen de echte Paris en haar zichtbare leven tonen. Stel de woordvoerder van de Oxygen. Het kanaal waar de serie zal worden uitgezonden. In de Simple Life namen Paris en haar vriendin uh, Nicky Hilton... allerlei baantjes aan, van poetsvrouw tot Kokkie. En daar werden vijf series van gemaakt. En verder deed Paris Hilton... Uh, Barry Hilton's My Nieuw BFF, waarin ze op zoek gaat naar een nieuwe best vriendin. En, uh, dat waren echt alle topprogramma's, dus we kunnen niet wachten tot uh, het, nieuwe, het nieuwe programma waar we haar in het uh, echte leven gaan meemaken. Geit. Zie je, we hebben antwoord. George en Brad zijn grappenmakers. De opnames van OC Films zijn George Clooney en Brad Pitt dikke maatjes. En met je vrienden haal oh, je wel eens een geitje uit, ja toch? Dus dat doen de twee acteurs ook. Volgens de Amerikaanse Live Style magazine... sturen de twee bevriende acteurs constant mannelijke prostituees naar elkaar... terwijl ze op de filmset staan. Ze sturen eindeloos veel escorts naar elkaar. Maar pak het slim aan. Volgens de bron van het blad worden de heren van tevoren betaald... om er zeker van te zijn dat ze ook daadwerkelijk opkomen dagen. Het zijn trouwens niet alleen maar mannelijke escorts... waarmee grappen worden uitgehaald. De broer had nog een uh, verhaal te vertellen. Een jaar geleden nog had uh, Brad 1000 dollar over voor degene... die bereid was in de trailer van George te pissen. Uiteraard liet Clooney het er niet bij zitten. De persoon die de auto van Brad compleet oranje wilde spuiten... kon zich 5000 uh, dollar rijker rekenen. Een avondje stappen met de gast is uh, dus uh, altijd erg leuk. En uh, als je daar meer over wil weten... Moet, uh, moet je Jolante en Wesley even vragen... want die schijnen nou weer... Uh, als ze uh, vorige week, geloof ik, uh, gegeten hebben bij een of andere. Uh, iets in Italië, meen ik. Dat was een of andere modeshow. Vertel eens wat nieuws. In Italië hebben ze alleen maar modeshows. Het is dus of maffia of modeshows. Maar in ieder geval, dat schijnt uh, dat uh, ons Nederlandse. bruidspaardje. Uh, samen gegeten heeft met George Clooney en zijn vrouw. Ja. Oh, leuk om te weten hè. En Lady Gaga met Cher. Lady Gaga met Cher, dat is net zoiets als een dochter en moeder. Maar dat is volgens uh, Mark Bigo. Schrijver van twee boeken over Cher, precies hier het geval is. Ze hebben een echte hechte band. De MTV VMF's kennen ze zanger naar elkaar. En Aangezien Cher en Lady Gaga een award mochten uitreiken. Nee, aangezien Cher aan Lady Gaga een woord mocht uitreiken... en blijkbaar hebben ze nummers uitgewisseld... want er gaan geruchten dat ze een studio in gaan duiken samen. Mark Bigo zou niet gek staan te kijken wanneer er echt een duetje van komt. Want volgens hem hebben de twee veel gemeen... Ze nemen mode allebei zeer serieus en ze nemen zichzelf niet echt serieus. Ook zijn ze beide homo activisten. Dus uh, ja, misschien, misschien wordt het nog wat tussen die je wel Zandt met het beste van dance en R&B in de mix op de radio. We gaan weer terug naar de muziek en wat voor muziek. Wat dacht je van de volgende plaat van uh, ja een oudje van uh, René en Gaston, Oud-collega's van hier Zandvoort. ZFM Zandvoort. Het is Jean-Claude Adès met zijn versie van Valet De alarm, de logo remix. Die ga je nu horen op de radio. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Holland's number, number one, dance show. one, Saturday night. Zee, Kandriaan. Fantastische muziek op de radio. Voor de muziek van Jean-Claude Adès met verleden Alarm de Loco remix. En de volgende plaats is de enkeling van de Swedish House Mafia. Een van de heren daarvan. Oftewel Axel dat is een van de heren van de Swedish House Mafia. Er zijn laatst in Nothing But Love. Die ga je nu horen op de radio. If you see me walking down the street. I got nothing but love for you. Even if you're trying to diss me, I got nothing but love for you. It don't matter if I'm riding high or low. I see you Ja, het beste van dance en RB in de mix op de radio de muziek van uh, Mohombi met Bambi Ride. En daarvoor Axel met Nothing But Love. En ik krijg wat telefoon van de Soenies House Mafia. Ja, hoe bedoel je Soenies House Ja. Het is toch Axel met uh, Axel, met zijn muziek. Nou, ik kan je vertellen. Axel en Steve Angelo en Sebastian Grosso vormen samen de Swinisch Hebben We hebben dat ook weer eventjes uh, de wereldtijd geholpen. Als dus je denkt van waar heeft die jongen het toch allemaal over? Ja, door domme verkoudheid komt waarschijnlijk alles vandaag een beetje draag aan bij de luisteraar. Mag de pret allemaal niet drukken? We gaan door met lekkere muziek. En wat dacht je van de volgende plaat? Wat Fierce Ruling Diva. Terug in de tijd, alleen dan in het jasje van 2010. Fierce Ruling Diva met Robin in de Chocolate Kuma Remix. Bekende van het, de, de serie Turn Up the Bass. Fierce en die wel met Robin in. Alleen dan in de Chocolate Puma remix. En zo werd de tijd iets heel anders. This is the party of days. Party of Je feest is vanavond, zaterdagavond, 2 oktober. Waar kan je allemaal naartoe gaan? Dan sinds het begin, wel het heeft met Escape in Amsterdam. Daar hebben we vanavond Framebusters. Met onze eigen Zandvoortse Remundo. Hij is een van de residents. En vanavond heeft hij uitgenodigd Funkerman. En de uh, MC is Dan Steso, ook een van de resident MC's daarop. En in Electric at the we DJ Danny. Dat vanavond is in Escape in Amsterdam. Frame Busters. <middels> en voor de mensen die van wat weer stevigere muziek houden... tot morgenochtend 7 uur in de ochtend, uh, moet ik eigenlijk zeggen. Tot uh, in de vroege ochtend 7 uur. Q-Dance present Fusion... En dat is onder andere de line-up met Pazani, Noise Controller, Pavo, Donkey Rollers, Kasparov, The Pitcher, B-front, Jack of Sounds, Dozer Frequencers, Nitros, Pavelo. Nou, te veel om op te noemen. Dat vanavond in Heineken Musical. Ik weet niet of het uitverkocht is, maar ja, misschien zit je wel niet dat soort muziek te wachten. Ik bedoel, als je naar dit programma luistert, dan is het volgens mij niet echt uh, het genre waar je te Of je hebt gewoon niets beters doen. dat kan natuurlijk ook. Vanavond in Hotel Arena hebben we Swazan 9020. En dat is vanavond met Irwan, Flava, Mitch e Sonic. Dat is van de Funky Creators Smash Parker, Wayland Carrera Nateen Funky Fresh, Roy Benton, Kit Q en MC Iceman en Michael Bryan. Dat vanavond in Hotel Arena, Swazan 9020. Paradiso hebben we vanavond Volt. ...doet het 5 uur in de ochtend, met onder andere in de mainroom skills Gabriel Ananda, André Kramm en Zander Viti. In de upstairsvoldinvites.nl. Maarten Bloem, Bob Nagel, DPS1 en Jasper Wolf. En in de DAP-basement hebben we Maximilian en Frodo. Dat is bekend uh, van Berlin Underground en Lovar in Amsterdam. Ja, vanavond is Volt in Paradiso. Ja, je moet er van houden. Het is een beetje aparte stijl. Ik moet zeggen, Bart Kilsen is er naar mijn mening de topper. Maar de rest van de DJ's, ja. Je moet er van houden. Laten we het daar gewoon op houden. Een persoonlijke mening zit je vast niet op te wachten. In de Power Zone hebben we vanavond Superstar of the Last Stand. Tot vijf in de ochtend ben je welkom met Roog. Sherman Logic Live, Schizophrenics, Brian Sundra en Santos, Jimmy Carreras... Jolly Goods, Yufanis en Mike Scott. En de MC is Iceman. Dat vanavond in de Power Zone Superstars The Last Stand. En vanavond in de hebben Note is Dope. Met uh, Fata Gonzalez, MC Tian, Billy De Klits, Jean, Tony Chacha, cha Jackers, Mark Benjamin, Epster, Grandmaster Izzy, Mitchell Niemeyer en de MC is Zadie. Dat vanavond in de zand. De zand. Nope is dope. Je bent welkom tot vijf uur in de ochtend. En vanavond wat dichter bij huis in Haarlem hebben we in de lichtfabriek pick-up. En dat is met Dimitri, Sam Pesser, Michel Becks en. Oh, met dubbel Dat is vanavond pick-up in de lichtfabriek in Haarlem. Nog meer leuke dingen in Haarlem te doen, moet ik even spieken hoor. Dat is altijd. Uh, ja. In het patronaat hebben we vanavond eh, Club Colombo. Colombo is toch die man met die lange regio's. In ieder geval Club Colombo vanavond in het patronaat met Bart B. Moore. De Flexicon, De Flexicon Addicted, Sebastian Faraday, David en Ruben... 14K Visuals en Casey Jones. Dat vanavond in het patronaat Club Colombo. De nieuw feestje, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar misschien is het de moeite waard, het is ook dit bij... Dus een scheeltje met een krachtje weer terug naar huis. En vanavond natuurlijk niet te vergeten de Stalker in de kromme Elmo tegen. Hebben we hebben vanavond Judy Caps en Roy Rock. Roy Fox? Nee. Roy, niet Roy, maar Ray Fox. Ik moet qua zeggen Roy Rock. Dat is Ray Fox en Blood Cartel. En in zaal zitten we MC Casey Jones en DJ Foo. En Mr. Blonde en Mike Jongeris. Dat uh, morgen, nee, morgen vanavond in de Stalker in Amsterdam. In de krul bij mijn elleboogstegen in Haarlem. Revolve. Ik hoop niet dat ze het hoort hebben, want anders krijg ik nog een uh, hoop CFM Zandvoort, het beste van Dance Arbe. Je terug naar de muziek hier op de radio. We zijn bij tot de 1 uur de Nightwalk, Hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dansport FM. Lekker op Dreef, lekkere muziek Jordan Junius. <laughs> de muziek van Jack Jacksepticeye, Futuring, Mark Piercer met Push the Feeling on, een oudje van de Nightcrawlers. Ook vorige week draaide ik die, maar het blijft gewoon een lekkere plaats. Dag eraan hoor je deze plaats van Armin van Buuren, Zijn laatste schijnen hitte uh, wat betreft commerciële lijstje. Armin van Buren, featuring Sofia, Alice Baxter met Not Giving Up Along. En de volgende plaats. Ik, uh, ik heb hem al een tijdje in bezit, maar eh, nooit echt aandachtig naar geluisterd. Je krijgt van die bergen met promootjes. Draai dit, draai dat. Ja, allemaal geen tijd voor, voor die onzin. Maar toen vond ik deze plaat. Ik dacht, nou, hij is toch wel best lekker. Hij lijkt een beetje. Ik weet ook niet of de, of de tekst ooit gezongen is door Moby. Maar Jorgensen en Jesse Ford met de Trouble So Harder. Je hoort hem nu op de radio. En zo meteen gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal veranderd is in de Nightwalk 10. Hebben we een nieuwe nummer 1. Wat zijn de nieuwe binnenkomers? Je gaat het zo horen. Maar eerst, trouble so harder. Zeker, ik heb ergens een album thuis liggen van, uh, van Moby. En uh, volgens mij, uh, volgens mij heet het album ook uh, iets dergelijks met uh, Trouble So Harder, maar dat moet ik moet toch eens even gaan opzoeken. Het was Jurgensen en Jesse Format Trouble So Harder en voor 39 uh, Ik heb eigenlijk geen research gedaan, hij, hij viel net zo in mijn handen, vandaar dat ik eigenlijk niet echt. Uh, je kon dat niet zo snel binnen, maar volgens mij is Moby die de tekst even ingezongen. Het is even tijd voor de Nightwalk night 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen? Wat staat er deze week op heen? Je gaat het nu allemaal horen. Deze week op nummer 10, één plaatsje gezakt voor APC en Sebastian Drans met My Feelings For You. Op nummer 8, vorige week Op nummer 9, vorige week 8 Afro Jack Afrojack, featuring Eva Simmons met Take Over Control. Op nummer 8 deze week, Tim Burke met Bromos. Op nummer 7, The London Be Cool, featuring D-Cup met We Don't Speak Americano... de Zomerit van 2010. En op nummer 6 deze week... Ik weet niet of iemand een grijntje bij mij uithaalt, maar Bruno Mars. Ja, Bruno Mars met Just The Way You Are. En dan mag ik toch hopen dat dat uh, de versie is, want uh, ja, ik schrik er een beetje van. Dat, uh nummer 6, hoogst nieuw binnenkomen en de enige nieuw binnenkomen in de Rijkswacht 10 deze week, Bruno Mars met Just the Way You Are. Op nummer 5 deze week blijft staan Armin van Pure Futuring, Sophia ellis Baxter. Heb je zojuist gehoord met Not Giving Up on Love? Op nummer 4, vorige week 2, Tony Jr. en Nicholas Knox, de heren uit Utrecht met Loesje. Op nummer 3, 1 plaatsje gestegen voor de Swedish House Mafia met One. Op nummer 2, vorige week stond hij op 3. De Duitsers Lazerkraft 3D, het Nightman. Deze week op 1, vorige week ook op 1. Fantastische plaat, Ricky L. Futuring Mick met Born Again. De Belyric Solvix, en die ga je nu horen op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Ricky L, de Nummer 1 in The Nightwalk 10. Futuring Mick met Born Again. Babylonia, The Nightwalk 10, number 1. You baby, I'm be a victim of things I do to survive. Because I won't miss you, any good you Babylonians. I, I, I. Zaterdagavond, in de Dance Night. Ja, Ricky L. Futuring Mick, met Born Again, The Lyric of Feelings. Die versie hoor je zojuist op de radio. En zo kwam ook het eind aan het eerste gedeelte van de Rijtman. Zo vertel uur lang het beste van Dance in de mix... met iemand binnen dan onze eigen resident DJ zo in zijn Global House Vibes. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren tot een andere kant van 12 uur. Maar tot die tijd nog even muziek. En misschien als je vorige week hebt op, op gelet, Hoorde je dat ik na deze plaat van uh, Ricky L. Fuging Mike, die plaat draaide van uh, Mary J. Blinds. Met I am the Moto Black Club Mix. Is al tien keer opnieuw uitgebracht. Ik heb de plaat, geloof ik, deze versie heb ik al drie jaar geleden. Twee, twee of drie jaar geleden. Ik moet het niet houden, had ik hem ook al. Maar hij blijft lekker. Ik zag hem in de playlist staan vorige week. Denk ik. Die klikken we gewoon aan en dan gaan we nog een keer luisteren bij J Blijs, I am the Motto Blanco Remix. Ik zeg tot aan de andere kant van 12 uur.